Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meer leerlingen zijn geschorst omdat ze zijn gesnapt met een mes op zak. Die cijfers zijn verdubbeld in een paar jaar tot 350 scholieren die vorig jaar niet welkom meer waren op een middelbare school. Steeds vaker hebben die leerlingen een vuurwapen of mes op zak. Deze leerlingen merken het ook. Ik zag wel een keer een groep gewoon met, met messen een klein beetje swingen. Soms hebben ze zakmessen en dan zeggen ze zo van ja, maar het is een zakmes. Maar het is nog steeds een mes. Ook op school merk je dat heel veel kinderen messen bij zich hebben. Ja, het, is gewoon, het is gewoon helemaal, helemaal niet fijn als je wordt gestoken. Daarom werkt de minister aan een messerverbod voor iedereen onder de 18. Je mag als minderjarige dan geen mes meer kopen en ook niet bij je hebben op straat. Er zijn weer wat meer coronabesmettingen bijgekomen vandaag. In totaal 6.093. Het zijn er 126 meer dan gisteren. De daling in de ziekenhuizen zet wel door. Daar liggen nu 1902 coronapatiënten. Buschauffeurs en tramconducteurs krijgen geen loonsverhoging. Blijkt uit de nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. Door corona hebben de OV-bedrijven het zwaar. Wel spreken ze af dat iedereen hun baan houdt, in elk geval tot de zomer. De vakbond wordt er niet echt blij van. En van festivals naar de eerste hulp. Studenten Tigo en Arne zijn al jaren EHBO-vrijwilliger bij het Rode Kruis. Maar ja, er zijn even niet zoveel evenementen. En dus doen de jongens wat nieuws. Ze vervoeren coronapatiënten van het ziekenhuis naar huis. En andersom duurt elke dag wel even voordat ze de bedrijfskleding aan hebben. Stap 1 is het haarnetje. Vervolgens trek ik gelijk het isolatieschort aan, dan de veiligheidsbril en het mondkapje. En vervolgens de handschoenen. Tigo studeert nu bouwkunde, maar dit werk bevalt hem eigenlijk wel. Ik vind het gewoon mooi werk om te doen, dus ik zit nu inderdaad te overwegen om te switchen. Dus misschien dan om over een aantal jaar niet met deze witte bus, maar met een gele ambulancebus de dus spoeteisneel op, op te rijden. Dus dat zou gaaf zijn. Krijg je het weer nog. Het is grijs nu, graad of 10. In Limburg kan de zon af en toe nog even doorbreken. Vanavond en vannacht gaat het op veel plekken regenen. En morgen is het ook grijs, dan is er wel ietsje meer zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging door een auto met pech op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Knoop en kooi Meernakersloot 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Er staat uh, CFM 30 jaar en daar zijn we natuurlijk apen trots op. En laten we ons niet uh, zwart maken door andere clubs, uh, albert <laughs> Ik vond het wel een mooie cartoon van uh, Hans Verpelt uh, in de Zandvoortse Courant. Uh, hij was goed, ja. Hij was goed, ja. Haarlem 105 met een kwast over uh, CFM. Dat laten wij niet gebeuren. Het is uh, even na drie uur welkom terug. Zandvoort op zaterdag met uh, CC Peniston en finally...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 Ja, ik ken natuurlijk heel veel mensen. Ik heb altijd gevoetbald bij mee Meeuwen. Uh -huh. Mijn vader was natuurlijk 35 jaar huisarts hier. Ja. Die was ook voorzitter van de reddingsbrigade. Dus ja. ja, ik ken heel veel mensen. En, uh, ja, vrienden hier natuurlijk bekenden... Uh -huh. en, uh, dus, we, ja, dus het, uh... Voordat ik nog uh, over je boek uh, ga praten, want ik heb je nog ergens ook nog uh, in uh, zien voorkomen. In. Ja, het was uh, het, het, het. Hoe noem je dat ook weer? Ik weet niet. Uh, je had het braafste jongetje van de klas en je had op een gegeven moment Stouts, van Carolien Tense het, had je ook nog een uh, programma. Het stoutste jongetje van de klas. Ja, ja, ja dat was van. Met René van Kolm was met dat. René van Kolm, ja, René, René was, een, uh, uh, ja, was een jeugdvriend van mij. En. Uh,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 Ja, de, de, de, ik heb uh, blokfluitles gehad, dat was mm. verplicht in die tijd. Mm. Um, <laughs> en uh, ik zat op de katholieke muziekschool hier nog, bij de grote kerk. Mm. En uh, de, de, la, ik, ik kon uh, eigenlijk niet uh, mijn vingers op alle gaatjes krijgen. Dus dat, mm. dat, dat lukte gewoon helemaal niet. Daar heb ik het maar bij gelaten. Ja, oké, okay. uh, dan het boek. Want ja, het uh, boek: uh, De zandvoortmoorden. Uh...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 But it's like a story of love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 En hij is wethouder te Haarlem. Dat is de hoofdpersoon. Het lijkt, het lijkt uh, zomaar uh, dat het David Molenburg zelf zou Precies. kunnen zijn. Maar dus het, het, het is het niet. Het he? is het niet, want nee. hij was toen nog onbekend in zijn antwoord. Ik heb nee. hem ook net het, de anekdote <laughs> verteld. Ik heb hem het boek aangeboden. Ja, hoe reageerde hij er eigenlijk op? Ja, vind vind het prachtig. Ja, dat is ja, mooi. ja, ja, ja. natuurlijk is het toch mooi. Ja. Dat is toch leuk. Ja. En, uh, ja. Ja. Terug even naar het uh, verhaal, David. Ja, nou het, ja. Die... die, uh, die uh, uh,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 Ja, god. Uh... Ja. Of een valkje ik hier weer bij, je, denk ik. Ja, dat, ja. Oh. <lacht> ja. Ja, Van. Hoe heet dat nou, die hele serie heb ik gekeken. Wacht, ik kom even niet op de naam. Uh, Stiek Larsson. Uh, nee, de Millennium. Ja, ja, ja, In ja. Zweedse heb ik gelezen, Stiek Larsson. Ja. Uh, uh, je hebt heb in Scandinavië je heb je een Jonesbeuk van uh, Harry Hole, die heb je ook nog. Ja, en vroeger had je Charlotte maar... uh, Wallo. Uh, ja, mee. Wallo. Warlo Ja, ja, ja, ja. En die, die, die ja precies. Ja, ja, ja, ja. Maar ook uh, van uh, Da Vinci Code, weet ja, je wel? Uh, ja, ja. ja, dat is uh, Dan, Dan, Dan, Dan, Brown, Dan, Dan, Dan Brown. De Dan Brown serie heb ik ook wel gelezen. Dus uh, ja, vind, ik vind uh, vind uh, dat. Uh, vind ik dat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 Dat is het, hè? Ja, uh, misschien het nog één boekhandeltje nog af. Uh, in Heemstede zit er nog eentje, boekhandel Blokker. Zou uh, bij Arno Koek ook eventjes... Uh, okay. zou, dat, dat, dat zou ik ook nog even doen. Okay. Want, uh, Arno uh, heeft nog wel eens regelmatig uh, bij de door aangeschoven... om uh, het boek van de maand aan te prijzen. Dus wellicht... Dus ja? Ja, Welke boekwinkel is dat? Verder? Uh, boekhandel Blokker, Blokker zit, denk ik, op de binnenweg. Boekje, moet je Blokker. maar Blokker. Ja, boekhandel Blokker. Oké, okay. goed. Dat is een goede tip. Ja, Die dus vergraden ja, ze voor vond. niks van mij uh, nee. vandaag Dank je Dankjewel. Ja, ja ik, uh, Dankjewel. Ik, ik dank voor, voor, voor je ja. uitleg over, over je boek. Ja, en, uh, en ik, ik, ik, ik ga hem lezen. Dus, uh, ja. dus dat sowieso. Want ik ben ook wel een uh, liefhebber van het spannende verhaal. Dus. Oh, dat is mooi. Goed. Dankjewel. Ik kom. De, dat gaat zeker. Wat zei je? Wat wat oh, sorry. Nee, niks. Nee, oh, jongen. nee. Ik, ik, ik, ik denk, jij zegt wat of niet. Helemaal goed. <laughs> nee, uh,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 a night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 Dus het gaat over een, een vrolijke dame. Ja, dat dacht ik altijd. Maar daar al. is de tweede serie nu vanuit. Dus uh, we moeten op tijd weg, uh, vijf uur hoor. Want dan ga ik weer verder. <lacht> ga je meteen door ook. <lacht> Oké, okay. okay, nou, we gaan het uh, hebben over uh, evenementen. Ja, door uh, corona gaan natuurlijk heel veel evenementen niet door. Maar toch uh, zijn er wel uh, activiteiten rondom evenementen. Ja, we hebben er even twee die, uh, die wij uh, die uw aandacht verdienen. Allereerst natuurlijk, uh, velen van u weten dat inmiddels de, de nieuwjaarsduik is Zandvoer.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 Thank mm -hmm. you.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 in Did I did.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 Us back together slowly. Ooh, maybe I'm just a fool. I That I'm calling you the slate, but these dreams I have... De nieuwe single van uh, Joe Legend, die heet uh, Mine Fields. Gaat het goed, Albert-Jan of niet? Met mij wel, ja. Ja? Oké, okay, <laughs> hou je toch even nog even. Nog wel, nog wel. Mooi, hè? want anders pakken we de wapenstok. En ja, dat klopt. Dan ben je gewoon de peanuts. Ik denk dus, uh, ik maak het bruggetje wat makkelijker ja, voor je. Ja, nee, dankjewel daarvoor. <laughs> want uh, zandvoors en handhavers worden namelijk uitgerust met een korte wapenstok.